Het weer vannacht bewolkt een droog bij minima rond min 6. In de ochtend vanuit het zuiden sneeuw. In het zuidoosten is ook kans op ijzel. De temperatuur loopt uiteen van min 3 in het noorden tot plus 1 in Limburg, maar vanwege een stevige wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goedenacht en welkom op Radio 1. En um, je hoort het al bij ik, ja, Het gaat over spijt deze komende twee uur. En ik heb een klein beetje spijt van, uh, van gisteravond. Zaterdagnacht zit ik natuurlijk altijd op Radio 1 hier met programma te maken. En dan denk ik, uit mijn vrijdagavond moet ik alles halen. Gewoon echt feesten, drank, vrienden. Ja, daar moet ik nu een beetje de rekening voor betalen. Maar op zich valt de spijt natuurlijk wel mee. Ik ben, ben trouwens niet de enige die spijt heeft. Deze man ook. Dit is te laat. Het is te laat de meeste mensen. Ik deze situatie one big lie. Je hoort het goed, het was uh, Lance Armstrong. En hij heeft uh, ja, de boel flink bij elkaar gelogen de afge afgelopen jaren. En uh, ook bedonderd. En daar heeft hij nu terecht spijt van, vind ik wel. Hij is niet de enige in het rijtje van mensen die spijt betuigen. Want uh, deze twee DJ's, die je zo meteen hoort, gingen in een televisie. Uh, uh, interview ook flink door het stof voor, voor een telefoongrap die ze uit hadden gehaald bij een Engels ziekenhuis. Ze belden daar naartoe om te weten hoe het met de zwangere prinses Kate Middleton was. En um, de verpleegster die hun uiteindelijk doorverbond, pleegde later zelfmoord. Er is nothing that can make me feel worse than what I feel right now and for what I feel for the family. We are so sorry that this has happened to them. <laughs> Ja, spijt van een, een daad waar zij in principe niet heel veel aan konden doen... behalve dan dat het zo'n um, ja, treurig, uh, treurig einde had dat, uh, dat de verpleegers zelfmoord uh, uh, pleegde. Zo dadelijk hoor je nog meer uh, ja, bekende, tussen aanhalingstekens, spijtbetuigingen. Eerst uh, um, wil ik heel graag aan jou vragen, waar heb jij spijt van? En dat kan zijn, zoals Filemon bijvoorbeeld zei, van, ik heb een keer een vraag gesteld... ik heb een keer iets op mijn werk gedaan waar ik, nou ja eigenlijk dacht van heel grappig te zijn en later uh, spijt van kreeg. Of uh, heb je bijvoorbeeld een keer een verkeerde studie gekozen? Dat je, dat je gewoon twee jaar lang op een school hebt gezeten en dat je eigenlijk dacht van jeetje, wat ben ik mee bezig. En dat je dus twee jaar weggegooid had. Of uh, ja, bijvoorbeeld een du te dure jas. Je zag hem hangen en je dacht, ja ik ga, ik ga hem gewoon kopen. En dan, uh, toen, toen, toen had je hem uiteindelijk gekocht omdat hij zo mooi was. Toen trok je hem de volgende dag eens aan en dacht je. Ah, prima ik hou hem aan want hij is zo mooi, ik heb er veel geld voor betaald. En toen de volgende dag, eigenlijk, ja, hij zit echt vreselijk. Ik vind er helemaal niks aan. Het kunnen kleine dingen zijn waar je spijt van hebt, maar ook grote dingen. Uh, bijvoorbeeld dat je een relatie op een verkeerde manier hebt verbroken. Dat je daar eigenlijk gewoon ja, dat meisje dat niet wilde aandoen. Dat je daar spijt van hebt. Laat het me weten: 0800 1121 0800 1121. Mailen mag ook, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Dit is een toepasselijke plaat. It's Cressip met I apologize. It's taken. like familiar regret It gets me started There's many things I should have Can't Ze verontschuldigt zich voor heel veel Jacqueline Govaart, uh, frontvrouw van de band. Het gaat over spijt betuigen, over kleine dingetjes waar je spijt van hebt... of uh, grote dingen waar je spijt van hebt. En mijn vrienden in de, in de Boyd's Bar, mijn BNN vrienden die hebben ja, best wel veel dingen op hun kerfstok. Dus ze hebben ook zo her en der wat spijt van sommige zaken. Boys Bar. Boys Bar. Maar spijt, ja, oh man. Ken je dat dat je af en toe heb je zo'n nacht, dan kun je niet slapen... en dan heb je je hersenen zoiets van... en dan gaan we nu... Alles af waar je, wat je ooit spijt van zou kunnen hebben gehad. Oh, hm. dat alles is wat je kwee. ooit per ongeluk hebt gezegd terwijl iemand achter je stond. Of iemand... Oh, nu nee, je ja, dat ja. zegt! Oh god. Oh, wij waren dus in Thailand. En ik was met een, ik was, uh, met een vriendin daar. En we, de, we liepen, um, liepen gewoon over het strand. En voor ons. Het was best wel een lange wandeling en best wel lang liep. Dus voor ons een vrouw van, nou, ik denk echt dik in de 50. Maar die liep erbij alsof ze zeg maar 20 was. En Neptite en haar enorm geblondeerd. En alleen maar de chance met de jongens van 20 ook. En wij hebben dus, ik denk serieus. Nou ja, ik denk echt 20 minuten lang over haar en haar soort mens gehad, oh, nee. waarop zij zich omdraaide. Oh no. En, oh. en zei: Ik ben ook Nederlands. Nee. Oh. Ik heb wel spijt van de studie die ik had gedaan. Ja? Ja, ik had uh, media en entertainment management uh, gedaan toen ik uh, 16, 17 was, net vanuit, uh, vanuit de HAVO. Maar dat bleek echt niet echt wat voor mij te zijn. Dat bleek sowieso niet echt een uh, chille studie te zijn. En ja, toen ik daarmee begon, dacht ik van, ja, ah oh, ja, wel lachen, spannend, klinkt ook wel, uh, wel stoer, maar je komt er eigenlijk achter dat het gewoon... Maar heb je ja, daar dan echt ja, spijt ja, ja. ja, zeker. En ik heb het ook niet, uh, niet afgemaakt. Maar, ja, maar daar zit ik, heb, daar zit ja. ik nog wel steeds met een, met een schuld van die ik nog moet gaan, gaan afbetalen. En dat is wel vanwege een verkeerde keuze. En uiteindelijk ben ik ook niet uh, zelf niet de drijf gehad om dat alsnog af te maken. Waar ik ook alweer spijt van heb. Dus ik zit nou met een schuld van uh, aardig wat. Vanwege meerdere foute handelingen die ik heb gedaan. Daar moet ja. ik over tien jaar nog steeds denk ik ja. wel de gevolgen van. Ja, maar in is, maar, ja, maar dat, je, hebt, je hebt spijt en je hebt schuldgevoel. Weet je? Het is niet... Ja, op dat moment was dat je beste oordeel, weet je. Dat, dat, dat, je, hebt, je kan nu wel terugkijken met de kennis die je nu hebt. Maar ja, dat is wat je toen je beste oordeel. Je hebt niet Maar dat is toch ja. het hele principe van spijt hebben? Je... Nee, maar volgens mij heb je dan spijt door de gevolgen. Ja. Want ik heb, mijn studie, ik heb ook een studie, eerste studie gekozen en daar vond ik niks aan. Daar ben ik mee gestopt. Daar had ik totaal geen spijt van. Ik ben gewoon een jaar later journalistiek gaan studeren en dat was een goede keuze. Maar ik denk dat de spijt dan komt omdat je ja. dus die schuld hebt. Ja, maar dat vind ik wel een ander soort spijt dan bijvoorbeeld. Ah, ik heb in een, in een opwelling heb ik mijn vrouw van, een, van de brug gegooid. Weet je wel? Dat, dat is een. Ja. Al... Ja, daar zou ik misschien ook wel spijt van ja. hebben. Ja. Ah, maar er zijn. Ik heb geen spijt van dingen die ik gedaan heb, maar wel, wel spijt van dingen hoe ik ze gedaan heb. Er zijn wel, daar kan ik af en toe wel echt nog wel een nachtje op liggen zweten. En wat was? Uh, om een radio. Uh, uh, waardig voorbeeld te geven. Ik heb het uh, uitgemaakt met iemand. na nou, heel lang. En dat was... Het, het vloepte er echt uit. Het was echt zo... Ik, zat, ik liep er al maanden mee rond en opeens, midden in een restaurant, zei ik dat. En het was echt verschrikkelijk. Het was huilen. En... Oh, en het, oh. nog het als restaurant. ik kan... Ja. ja, super, super slordig. Slordig? Ja. <laughs> <laughs> als ik daar uh, aan denk, dan... Heb Want het hoofdrecht moest nog komen. <laughs> Nee, maar dat was wel echt. Dat, ik, dat verdiende geen schoonheidsprijs, ja, om het maar zo zacht uit te drukken. Goed. En dat, daar heb ik wel echt spijt van. Maar dat het uitging en dat het uit moest gaan, daar, daarvan niet. Want dan ja. had ik nooit. Ja, ik heb denk ik één ding waar ik misschien wel een beetje spijt van heb. Maar misschien is dat ook weer schuldgevoel. Ik, want toen ik net in de puberteit kwam, toen ben ik aardig wat niet gaan roken. En ik was heel jong en ik heb wel tegen mijn moeder gezegd. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Maar nu heb ik een beetje door wat voor kut tijd dat voor mijn moeder was. Als je gewoon je dochter met van die rode oogjes thuis te komen en zo. En ik, dat ik mijn moeder ook wel eens echt aan het huilen had gemaakt omdat ik zo'n grote bek gaf. Daar heb ik denk ik wel spijt van. Maar goed, ja, maar aan de niet. andere kant was ik ook weer zo jong dat ik... Ik weet het niet. Een beetje puberspijt. Dat hebben we volgens mij allemaal wel. Maar ja, dat, ja dat, maar dat. ik vind wel wat je... Ik snap wel wat je bedoelt, want je geeft... Eigenlijk is spijt, heeft spijt heel veel te maken met wat voor kutgevoel je een ander geeft. Ja. ja, ik had een, uh, een tijd een relatie, toen uh, ben ik ook gaan, uh, gaan samenwonen. Maar dat was best wel intens en uh, mijn ex-vriendinnetje werd ook heel gauw jaloers. Dus uh, contacten met andere mensen en dan voornamelijk vrouwen, dat was al heel gauw uh, uit de boze. Maar ik had, daarvoor had ik echt jarenlang een, gewoon een hele goede beste vriendin. En om die we ook wel een beetje om elkaar heen zaten uh, te draaien en... Uh, nou ja goed, dat raakte dus ook echt, echt uit de boze. Dus ik had ook gewoon het contact verbroken. Want ik koos voor mijn, voor mijn relatie. En ik liet het gewoon met haar echt enorm doodbloeden. En nooit meer wat van me, van me laten horen. Daar zou ik spijt van hebben. Ja, daar dat heb was ik dus ding, echt enorm spijt van. Ja. En toen ging de relatie uit. En toen uh, ging ik uh, heel erg bij mezelf zitten nadenken. van ja, Wat is nou allemaal gebeurd? Wie heb ik achter me gelaten? Wie heb ik verloren onderweg? En het enige waar ik echt spijt van had, dat was, dat was, dat was zij. En toen heb ik er een uh, brief gestuurd. Uh, waarin ik had geschreven van, nou, dat ik het heel kut vond hoe het is gelopen. Dat ik eigenlijk van dat ik nergens van die hele relatie uh, spijt heb gehad, ook al is het helemaal fout gegaan. Maar dat het verbreken van het contact het enige is waar ik echt spijt van heb gehad. En dat ik er wel al die tijd omheen heb gewaardeerd. En dat ik al met haar heb gelachen. En dat ik hem mis. En dat het geen pathetische vraag is om het contact weer op te rakelen, maar gewoon te laten merken dat ik er wel om gaf. Toen kreeg ik ook een hele mooie brief weer, uh, weer terug. Een dat brief zei... ook echt? Ja. Dit, dit was denk ik in 1988. Wow. Nee. Ja. <laughs> nee, maar het, kijk, ik vind een e-mail, dit was wel gewoon, het was, het was echt gewoon lang. Ja. En uh, toen stuurden ze ook terug van ja, ik zei dat het ook echt inderdaad heel erg moeilijk gehad, dat we geen contact meer hadden gehad en dat ze het nu wel enorm waardeerden dat ik ze op die manier van me liet, uh, liet horen en nou ja, we zouden elkaar wel weer eens een keertje tegenkomen en ik weet zeker dat als we elkaar weer tegenkomen dan een biertje drinken en dan nog gewoon eens over, uh, over hebben, ja wie weet. 0800 1121 Met uh, jouw uh, spijtbetuiging. Uh, waar heb jij spijt van en hoe heb je het goed gemaakt? Dat was natuurlijk wel ook weer, uh, als je dan iets doet, kan je het ook weer goed maken op een of andere manier. Laat het me weten. 0800 1121. Je mag ook mailen als je niet zo beller bent. Kan ik begrijpen, zeker als het hierover gaat. Dat doe je naar nachtrakers en Almost cut my hair.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 Together, I'm gonna to get down in that sunny southern weather. Tien vooral, vier uh, Crosby, Stills, Nash en Jong. En um, ja, ze komen dus naar Nederland. 13 juli staan ze op Bospop zonder Jong dan. Dus uh, zonder Neil jong uh, alleen Crosby, Stills en Nash. En ze gaan op het festival Bospop optreden. 13 juli, zaterdag. Super vet. Ik vind echt tof dat zij naar Nederland komen. Sinds 1968 zijn ze al bezig. En dan staan ze hier weer hoor. Het gaat over spijt betuigen. Toen net hoorde je mijn vriendin in de Boyd's Bar. Um, Arco, Maya, Marcella en Dick. En uh, nou, je hadden spijt van sommige dingen, zoals het is gegaan in relaties. Je hadden spijt van uh, studiekeuze bijvoorbeeld. Um, waar heb jij spijt van? Laat het me weten. 0800 -1 -1 -1. Uh, Hans, jij hebt niet echt ergens spijt van hè, in je leven? Nee hoor. Helemaal, helemaal nergens van? Ja, Hallo. Hoi Hans, goedenacht. Ben, ben ik er? Ja, je bent er. Nou, ik had elke geen spijt van. En ik had alleen... Uh, uh... Ben ik geworden, ik heb een vrouw uh, geholpen... had we een hele zware operatie gehad... ...maar ik doe dat, dat is gewoon een stukje levensgeluk... ...wat je samen opgebouwd hebt. We zijn verliefd geloofd en getrouwd... ...en ben 43 jaar getrouwd... ...en het is uh, belangrijk op latere leeftijd... ...dat je elkaar toch allerlei problemen krijgt... ...dat je elkaar kunt een En dat is wat ik uh, steeds meer vind van jongeren, ...en vooral mensen die een korte duur relatie hebben... ...en dat zeggen bekijk het maar. Maar daar ben ik vrij niet over... Maar ik vind het de Nederlandse spoorweken Ik de spijt moet betuigen toch van alle treinreizigers. Oh, jij vindt dat, dat iemand de, spijt de moet betuigen? Wat ja, zeg je? Jij vindt dat, uh, dat, dat iemand aan jou eigenlijk spijt moet betuigen? Ja, ik vind de spoorweken moet uh, spijt betuigen aan alle treinreizigers. Hoezo dan? Dat Afgelopen dat week? Dat ja, nee, zo is wel een principe. Dat is de verkeerde zelf gekocht uit het verkeerde land. Ja, dat Vira, die Vira-trein, die niet goed rijdt. Ja, het is, dat is het land Italië, die totaal geen ervaring heeft hoge hoogsnelheidstreinen. De Duitsers en de Fransen hebben twintig jaar lang al uh, ervaring met uh, hoogsnelheidstreinen. Dus ze hebben we een verkeerde uh, positie genomen. En nu zitten wij met de gebakken peren ja. Ja, En dat is het probleem met de hele spoorwerking. Ik kan uh, alle deelstaten van Duitsland ontvangen ook de Oostenrijkse goede satelliet. En daar is nergens geen probleem met treinen. Ze rijden allemaal, met allemaal sneeuwbuien, met alles wat de trein te maken heeft. Ze rijden allemaal op tijd. Ik woon vlak bij de spoorwerken, en de Duitse snelheidstrein komt vlak langs mijn huis in... ...en daar red je jarenlang op tijd. Dus dat is iets verkeerd voor de Nederlandse spoorwerken. En dan kan op de website van de Duitse Boedersbaan is www.baantivou.de... Ik krijg enorm goede informatie dat de treinen daar op treinen rijden. Ik weet niet hoeveel treinen er in Duitsland rijden van die hoge met 200, 300 km per uur. en ik hoor nooit geen problemen. Je bent nou, goed boos, Hans? Dus, ik ben goed boos, want spoorwegen zijn onze gezin. En als je weet dat ze dan bonus krijgen. dat ze toch verkeerde beslissingen nemen. dan weet ik dat, dat daar iets aan gedaan moet worden. Reis je nu nooit en, meer met de trein? ja, ik reis helemaal niet meer met de trein. Meer. Ik heb er geen vertrouwen in. Dus ik heb. Uh, zelf had ik een. Uh, we kennen het als merk met de ster op en het uh, 2-liter-12-diesel. En daar ben ik al zeer betrouwbaar mee, al vele jaren. Ja. Dus ik heb meer vertrouwen in de Duitse producten. En die staan zo ook onbekend. Ik doe een huis waar dan appartuur Ik kan wel een hele tijd doorgaan. Maar de Nederlandse spoorwegen komt weer treinen uit een land, Italië, die totaal geen ervaring hebben. Nou, laat dan de treinen kopen uit Japan. Ik kan je Polans vormen aan de kade staat eh, televisie. Nou, dan reis precies op de minuut, dan keurig. En als de een, een minuut te laat is, dan krijgt hij op zijn donder. Ja? Ik, dacht, ik kan de dus, machinist hier in Nederland hier doen. Maar het doen weer verkeerde keuzes. Ze kiezen weer voor een goedkope eh, troep. Ik, dacht, ik ga dan naar de landen toe die ervaring heb hebben. Duitsland en Frankrijk hebben al 20 jaar ervaring. Dat ja. ook snelheid Maar hoe zou je maar... willen dat ze hun spijt zouden betuigen dan? Met gratis treinkaartjes voor iedereen? Nou, ik doe het in directie directievervanging. Die moet eens een keer. Ja, die moet gewoon oproepen. Gewoon mensen die er verstand van hebben. En geen mensen die bij je uh, zaken hebben gewerkt, totaal. het verleden niks met trein te maken hebben. Kies hier voor de juiste mensen. Hè? Mensen die met trein te maken hebben gehad. Nee? En dat is het probleem. Nee? Ja. En dat is triest. Uh, ja, nee, ik ben het met je eens. Ik ben een treinreiziger en het is er het is wel eens vervelend. Maar ik kan me er niet zo heel erg druk over maken, omdat ik, ja, ik ben er toch afhankelijk van. Maar, um... ja, nee. Het gaat niet op, afhankelijk. afhankelijk, van afhankelijk van het verkeerde keuzes. He? En als je ziet dat een heleboel treinen in Europa uh, op tijd rijden, dat vind ik dat verschrikkelijk. Ja. Ik heb een Duitse uh, uh, tv-zender, dat is uh, SWR, en dat is uh, uh, Romantiek. Nou, als je ziet uh, wat die treinen door, door Europa rijden, in principe tijd, dan, zeg dan is er iets verkeerd hier in Nederland. Ja? Nee, een heel duidelijk dat... verhaal, Hans. Heb je, ja, uh, heb... dus jij vindt dat de NS spijt moet betuigen omdat ze zo'n slechte dienstregeling hebben. Ik ben, uh, vind je dat er nog meer mensen jou spijt nou, het moeten spijt, betuigen? aan dit probleem uh, komt te staan dat ze geen probleem hebben met de trein en dat de wissels. En de Duitse boerderstaat heeft een totaal goede oplossing. Als de richtlijnen zijn bevroren, die hebben een elektronisch systeem... die uh, dat bij een paar Maar uh, uh, die treinen, land, sorry Hans, treinen en... Maar vind je dat er nog... Want het gaat over spijt en niet over treinen. Vind je dat er nee, nog meer spijt. mensen spijt moeten betuigen aan jou, of niet? Zeg je? Vind je dat er nog andere organisaties of mensen spijt moeten betuigen aan jou? Ja, ik doe, dat kan ik wel in de door, maar ik ben niet zo negatief. Ik, uh, nou, ik vind het een geweldig mooi land... En er zijn allerlei voorzieningen, ik ben niet zo negatief en ik wil in geen ander land wonen als in Nederland. Want er zijn overal problemen in de wereld. Mm -hmm. Want als ik kijk, ik kan een halve wereld ontvangen omdat ik uh, een bepaalde uh, digitaal medium heb, dus dan kan ik het vergelijken. En landen die aan de linkerkant zijn van, uh, van mijn woonplaats, dat is Chili, dat is uh, Venezuela, dat is. Uh, uh, uh, Cuba, die, ontvang, die kan ik zo ontvangen. En dan kan ik naar de rechterkant. Dan kan ik naar uh, Arion TV, dat is Zuid-Korea. Uh, ja. Ik kan naar Rusland. Hè. Ik doe het aan uh, Japan. Ik ontvang het allemaal met een 45-meter -tet. En ik krijg geen tolkenswijze dat er ook problemen zijn. Maar dat is op uh, een andere. Uh, een hele een andere vakantie. vlak. Hans, mag ik je bedanken ik voor, het voor het bellen? Ja, maar ik, ik zeg gewoon, we zijn blij dat PVN naar en dat we in ieder geval toch uh, een heel goed land leven. land. Yes. Uh, ik ben er heel moeilijk. blij mee. Groetjes Hans, ja. dankjewel voor ja, de bellen... Ja, ik ga verder met mijn vrouw en, uh, ja. ja, Blijf luisteren. Tot de volgende keer. Ja, ik blijf van u. Oké, doeg. Heb jij, nou, uh, dag. We... Heb jij ergens spijt van? Of vind je dat iemand uh, spijt moet betuigen? Zoals Hans zegt dat de NS spijt moet betuigen aan hem en aan al hun reizigers. Laat me weten, 0800-1121, 0800-1121. Dan ga ik nog eventjes... Mark Rutte heeft ook een keer zijn spijt betuigd. Even dat fragmentje ook weer opzoeken. Ah oh ja daar. Dat is een leuk ook. PG Hart. Miss? B.J. Harvey, Let England Shake, Radio 1 BNN Nachtbrakers. En behalve bellen kan je ook mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. En ik kreeg een mailtje van René, René Klein. Hij zegt, uh, hallo nachtbrakers, waar ik onwijs spijt van heb, is dat ik een keer mee heb gedaan uh, aan pesten in de brugklas. Een jongen in onze klas werd al ontzettend gepest. En toen wij van de jongens hoorden dat bij gym bleek dat hij een maillot onder zijn broek aan had... hadden een stel meiden van mijn klas het plan om tijdens gym de kleedkamer in te gaan en zijn broek te verstoppen. We hadden gemengd gym, maar natuurlijk aparte kleedkamers. We hadden afgesproken met alle meiden dat we allemaal naar de wc zouden moeten. Eén keer tijdens de gymles, zodat het niet iemand de schuld zou kunnen krijgen. Dus om zijn beurt naar de, naar de wc. Ik heb hier dus ook aan meegedaan... En ik weet ook wie zijn broek verstopt heeft, maar durfde niets te zeggen. Ook niet tegen de jongen die de hele dag in maillot zonder broek de dag op school moest vervolgen. Ik heb het nooit goed kunnen maken, maar ik denk nog vaak hoe vernederend voor die jongen geweest moet zijn. En schaam mij nog steeds dat ik daar niets tegen gedaan heb. Ook al is het ruim 30 jaar geleden. Groetjes René. Ja, zo, kan je, zo, zo zie je maar hoe diep uh, uh, ja, spijt kan zitten. 30 jaar geleden is dit gebeurd op, op school... De school van René. En uh, nog steeds uh, is die spijt daar. Heb jij ergens spijt van? Laat het me weten. 0800-1121. Um, iemand die ook spijt had van iets wat hij besloten had... was onze minister-president Mark Rutte. En ik dacht van, ja, dan monteer ik het even in het... Ja, het liedje wat er gaat over uh, spijt van de, de televisieserie... Het spijt me van RTL 4. Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Deze. Ja. Yep. Ah. Dames en heren, ik heb...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 Ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die in de afgelopen weken daardoor in verwarring is geraakt. De premier gaf zojuist aan dat hij het betreurde in inschattingsfout gemaakt te hebben bij de onderhandeling. Ook ik trek met de commotie van de afgelopen weken aan. Ik moet tot mijn spijt constateren dat het vertrouwen de afgelopen 14 dagen niet is versterkt, maar juist een flinke deuk heeft opgelopen. En dat doet mij zin. Die Margaret heeft ook zijn excuses aangeboden voor de keuze die hij heeft gemaakt in de uh, ja, uh, formatie en, uh, en uh, ja, de zorgverzekering daarin. Waar heb jij spijt van? Laat het me weten. 0800-1121. En uh, mailen zoals we nemen ook, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Dit is nieuw, dit is vet, dit is van Nederlandse bodem, dit is kikken. and de Firstborn, zo heten ze. Ze zijn uh, rond de 20 allemaal, maar maken muziek alsof ze uit de jaren 60 komen en I got skills. Goeiedag, je luistert naar Nachtbrakers en uh, Wieke, jij belde naar 0801121. Goeiedag. Goedenacht. Goedenacht, Frank. Um, heb jij ergens spijt van of vind je dat iemand spijt moet betuigen aan jou? Nou, ik denk dat ik dan maar bij mezelf moet houden, dat ik zelf ergens spijt van heb. Oh jee. Uh, Ja, <laughs> en ik heb er nog steeds een beetje last van, het speelt nog steeds, ik zal het even uitleggen. Yeah. Ik uh, was vorige week donderdag, dat is zeg maar de, de uitgaansavond in Utrecht waar ik woon, en ik was onderweg naar de stad, naar wat vrienden om, uh, om de kroeg in te gaan, en ik uh, reed eigenlijk gewoon over een best wel drukke weg die langs mijn huis loopt, en uh, ik was niet goed aan het opletten, en uit de zijstraat uh, kwam een scooter aangereden, een pizza bezorger, yeah. en hij had eigenlijk moeten stoppen, alleen hij had mij ook niet gezien. Dus uh, die ruikte me vol op de zijkant van mijn fiets, waardoor ik van mijn fiets uh, flikkerde en met mijn kop op het afval knalde. Dus ik zit een beetje met een hersenschudding thuis eigenlijk. Oh. Dus ik heb eigenlijk spijt dat ik überhaupt de deur uit ben gegaan vorige week. Ja, maar dit is ook wel een beetje pech, toch? Ja, dat is het ook wel een beetje. Dat had ik... ook heel goed kunnen aflopen en een leuke avond kunnen worden, maar ja. uh, helaas. Anders kun je altijd al binnenblijven op op, met, met het gevaar dat er dus zoiets gebeurt. Ja, nee, dat is ook een beetje gek misschien. Je kan maar... ook niet alles, uh, alles voorzien. Heeft hij spijt betuigd aan jou weer wel? Ja, dat wel. Hij was echt super erg geschrokken. Dat was heel lief. En hij heeft me even netjes naar huis gebracht ook. En uh, nog een paar keer opgebeld om zijn excuus aan te bieden. En... Uh... En hij gaat een nieuwe fiets van me regelen. Dus oh, dat is wel weer is fijn dan. Ja, ik hoopte nog op een jaar lang gratis pizza's, maar <lacht> uh, dat is er nog niet van gekomen. Heb je dat wel gevraagd aan hem? Of je misschien een keer een pizzaatje van hem kan krijgen nu, Ja, ik heb er wel eentje gekregen op de avond zelf, want ik had dat ook nog niet gegeten. Ik ja, ja. was een beetje misselijk van de pijn, dus hij zei, uh, kom ik kreeg wel wat eten voor je. Dus wie weet komt er nog een keer uh, een soort van uh, kortingskaart voor de pizzeria. Ofzo. Ja, dat zou, dat zou heel fijn zijn. Maar jij, <lacht> ja. zat, jij zat dus niet fout in deze, maar je vindt nee. wel van jezelf dat je beter had op moeten letten? Ja, een beetje wel. Het lag ook een beetje aan mij. Maar had je ja. muziek op bijvoorbeeld? Of was ja, je... precies. Ik had mijn iPod in en ik was gewoon... Uh, volgens mij had ik gewoon mijn telefoon in mijn hand. Dus het lag ook deels aan mij. Ik had het ook misschien kunnen voorkomen. Maar theoretisch was het zijn schuld ja. omdat zijn stoplicht op rood stond. Ja. Ja. Nee, dat is wel balen. En dan zit je de hele week maar een beetje voor je uit te kijken en een ja. beetje... Kan je wel ja. tv kijken bijvoorbeeld? Als je nee, dat kan heeft. echt niet. Nee, dat is het stomme. Want anders zeg maar als je ziek bent, dan kun je lekker laten en een beetje in bed liggen en een beetje series kijken. Maar dat kon je ook niet, want je krijgt echt koppijn als je al tien minuten naar een beeldscherm zit te staren. En een boek lezen? Dat kan wel, maar niet al te lang, dus dat kan wel. Dus ik heb heel veel muziek geluisterd, dus dat was een beetje en mijn week. En verder liggen op bed? Ja, <laughs> heel saai. En hoe lang, heel is het nu? hoe lang is het nu geleden, zei je? Uh, ruim een week, vorige week donderdag was het. En hoe is het met de hoofdpijn? Want je bent nog wel wakker zo om, uh, om half vier. Maar ja, dat komt ja. natuurlijk omdat je de hele dag maar op bed ligt. Precies, je doet helemaal niks, dus je bent er nergens moe van. En chill is wel, ik heb nu heel veel pijnstillers, daar word je een beetje suf van, dus dan kan je toch nog een beetje slapen, dus dat geldt wel, maar ik ben nu klaar wakker eigenlijk. Uh, zijn er, uh, als je teruggaat in, in, in, in je leven, dan zijn er dingen waar je spijt van hebt nog? Um, als je keuzes ja, hebt gemaakt ik... bijvoorbeeld, of dat je... Nou, niet hele chockerende dingen denk ik, maar ik heb wel, bijvoorbeeld ik zat net terug te denken, Um, want ik hoorde net volgens mij in Boyd's Bar hoorde ik iemand zeggen dat uh, het spijt vooral iets is dat je andere mensen een slecht gevoel hebt gegeven. Mm -hmm. En daar vind ik eigenlijk wel wat in zitten. Zoals bijvoorbeeld, uh, even nadenken over een voorbeeld. Ik had bijvoorbeeld vroeger wel een jongen, een paar jaar terug, die ik heel leuk vond. En hij vond mij ook heel leuk. En toen waren we een beetje aan daten en een beetje aan het aanklooien. En toen in één keer dacht ik: nee, ik wil niet meer. Ik moet hier vanaf, ik heb geen zin meer. En ja, toen heb ik gewoon mijn telefoon uitgezet en twee weken lang niks meer van me laten horen. Oh. En toen was het afgelopen. En toen achteraf dacht ik. Ja, dat had ik wel even iets hier uh, kunnen aanpakken. Ja, want dat Arco vertelde dat ook in, in, uh, in Boyd's Bar inderdaad, wat je aanhaalt. Uh, dat hij uh, zijn vriendin, zo'n stante P een keer tijdens een etentje... Hij liep al maanden mee in zijn hoofd dat hij uh, het eigenlijk uit wilde maken. En dat ja. hij toen tegen haar zei van ja, het is uit. Zonder ook ja. maar, zonder inleiding. Dus ook precies. de manier uh, vooral waarop je iets doet. Dat je daar vooral spijt van hebt. Ja, precies. Dat vooral. Want zeg maar dat je het uitmaakt, oké. Okay, dat kan natuurlijk. Ja. Maar ik heb diegene denk ik al een slecht gevoel gegeven. Die heeft al een week lang rondgelopen van ja, wat is hier aan de hand, denk ik. Heb je hem ooit ja. nog gesproken, die jongen? Ja, ik ben hem toevallig uh, een paar weken geleden tegengekomen en toen hebben we het weer goed gemaakt. Ja, was hij, was <laughs> ja. hij, was hij, was hij niet boos op je? Nee, hij was al bijna weer vergeten. Alleen hij zei wel dat hij toen wel heel kut vond. Die ja. weet dat hij echt dacht, ja, waarom bel je nou niet terug en wat is nou aan de hand? Want toen hebben we het helemaal niet uitgesproken. Maar ik kom het nu hij vond het oké okay nu. En uh, we hebben weer gezoend, dus dat was oké. Okay. <laughs> het is goed gemaakt. Goed gemaakt, heel goed ja, gemaakt, heel inderdaad. Goed gemaakt. Ja. <laughs> Wieke, dankjewel dat je belde naar 0801121. Blijf nog lekker luisteren. Doe voorzichtig met je hoofdpijn. Ja, komt helemaal goed. En uh, nou ja, wellicht spreek ik je volgende week weer. Ja, het fijne dag. De groetje hus. Ik ben een heel groot David Bowie fan. En um, Hij uh, heeft laatst een nieuwe single uitgebracht. In, in maart volgens mij, of april, komt er ook een nieuw album van hem aan.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 in the jungle I remember the stars and a man lost in time near Cardiff just walking the dead thousand people. crossbers are broken. Fingers are crossed, just in case. Walking dead. As long as Singer van David Bowie, Where Are We Now? En eigenlijk om 12 maart komt hij uit. Uh, dan uh, dan uh, het, het hele album van David Bowie. En 35% heeft spijt en zou nu een heel andere studie kiezen. Ik voelde me toch een beetje onder druk gezet door al die vragen: van constant was het, weet je het nu al? Van weet je nu al wat je gaat doen? Waar denk je aan? Ja, ik weet het niet. Ja, een van de dingen waar je spijt van kan hebben als je jong bent... en je moet die keuze maken uh, na je HAVO, je bent 16, 17 jaar... en je moet een studie kiezen, is dat je zomaar een studie kiest. Dat is iets waar je spijt van kan hebben. Dan gaat het over je nachtbrakers vannacht. Spijt, heb je een spijt van je studiekeuze of spijt van hele andere dingen? Laat me weten, 0800-1121. WNN Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Elke week uh, heb ik om uh, kwart voor vier zo ongeveer uh, een LP-plaat. Dan neem ik een plaat mee van huis en uh, ik, heb, ik heb best wel veel LP-platen. En dan zet ik er drie hoesten op de foto, zet ik op Facebook, facebook.com slash bnnnachtbrakers. En dan kan je stemmen als je me volgt daarop. En um, deze week stonden Albert Hammond, um, The Cure en de derde was The Golden Earring... En uiteindelijk is de winnaar de cure. Dus ik, uh, ik heb mijn plaat meegenomen hier naar Radio 1. En uh, ik heb hem op de plaat gelegd. Want ja, Radio 1 heeft dat gewoon zoals dat een goede radiozender betaamt. En, uh, dus je hoort zometeen het gekraken van de uh, cure van de plaat. Boys don't cry. En dan nummer 2 heb ik een hele mooie: dat is uh, Fire in Cairo. Slowly. the night time follows. Silence and black, miracle. Mirrors are on their place where so I meet you. See your head and the fading. for my name De Cure live van plaat, althans live, van een uh, langspeelplaat. En het is, het is een hele mooie plaat ook nog eens, want ik heb de hoes hier voor me. En hij is uh, nou ja, blauw met uh, een strand en dan heb je een soort piramide uh, in, het, in het roze rood weer En een groene palmboom. het heeft ook een beetje een vage, vage ja, uit. het ziet er een beetje vaag uit. En dat klopt ook wel een beetje bij de muziek die ze maken natuurlijk. Dus een beetje, een beetje van een een vage muziek. En uh, ja, ik, ik ben een heel groot fan van de Cure, dus ik ben blij... Ik ben heel blij dat, uh, dat de luisteraars die mij volgen op Facebook, BNN, uh, dat is Facebook.com, slash Nachtbrakers. Dat zij voor de keur hebben gekozen. Het gaat over spijt vannacht. En uh, natuurlijk heb ik ook na zitten denken over waar ik spijt van heb, uh, van wat ik ooit heb gedaan. En uh, wat ik me nog goed herinner is dat. Ik, ik, heb een, ik heb een oudere broer. Robin heet hij. En we uh, nou ja, maakten wel eens ruzie, zoals broers doen. Maar toen heb ik hem één keer heb ik hem. Uh, echt een harde tik gegeven. Omdat het, nou ja, het was, eigenlijk schoot ik een beetje uit. Maar toen heb ik hem echt hard uh, op zijn achterhoofd... volgens mij geslagen. Of tegen zijn oor. Volgens mij was het tegen zijn oor. En uh, daar voelde ik me zo schuldig over achteraf. Kijk, in, het, in het heetst van de strijd... ja, dan, dan heb je een beetje ruzie, een beetje een stoeien. En in één keer, tak! En toen, uh, toen uh, ja, huilen en zo. En dan kreeg ik het natuurlijk ook op mijn kop van, me, van mijn vader en mijn moeder. Maar zelfs... Ja, nu kan ik me er wel overheen zetten. Maar ik weet dat ik, dat ik echt weken daarna me echt... Heel vervelend voelde dat ik hem zo hard uh, op zijn oor had getikt. En dat hij dus ook, nou, hij was ook... Hij was terecht heel erg boos op mij. Het zijn de kleine dingetjes waar je spijt van kan hebben. Laat me weten. 0800-1121. 0800-1121. Weet je waar ik zeker geen spijt van ga krijgen? Dat ik deze plaat draai. Dit is Andy Burroughs met Keep On Moving On. eyes.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 On. Radio 1, BNN, goeienacht. Olaf. Goedemorgen. Frank. Goedemorgen voor jou. Ben je, ben, je, ben je alweer wakker? Heb je al geslapen dat je goeiemorgen zei? Uh, ik heb nog helemaal niet uh, geslapen. Ik ben uh, tot, even kijken, tot half drie uh, door te werken. Want ik heb nog wat klusjes. Oh, wat doe je voor werk? Voor, uh, ja, zoals in de mail, een beetje kunstacademie dingetjes. Ik moest voor uh, posters doorwerken en je kent, uh, als je een beetje perfectionistisch bent, dan blijf je altijd ja. doorwerken en dan is het nooit af. Natuurlijk. Kan je eeuwig blijven doorwerken. Ja, ja, ja. Olaf, goeienacht. Leuk dat je erbij bent. Het gaat over spijt vannacht in, uh, in Nachtbrakers. En uh, jij, jij mailde mij en toen mailde ik jou terug van, uh, wil je je nummer sturen? Want jij hebt een, zo, uh, hebt een heel lang verhaal. Ik denk van ja, het is eigenlijk zonde omdat, dat ik dat ga voorlezen. Ik denk dat je kan het veel beter zelf vertellen. Want het is een ja. soort liefdesactie die jij hebt gedaan, waar je nu uh, achteraf gezien, of nou ja, eigenlijk toen de tijd, omdat zij een beetje, nou ja, begin, begin met het verhaal. Ehm, um, even kijken, dan moet ik vanaf het volgende verhaal helemaal beginnen. Um, nou, ik ben redelijk creatief, dus ik, ik ben altijd wel van dat soort dingetjes. En uh, ik wil gele haar een nou ja, paar maandjes kennen. Je ken het wel, je gaat dan een paar keer uh, uit eten en dat soort dingen. En uh, met kerst, ja, ik ben een beetje zo'n, hoe zeg je dat, zo, een, zo iemand van een oude stempel, weet je, een beetje oude dingen doen. Romanticus? zo? Dus ja, een beetje romanticus, een beetje van, van die uitgestorven mensen, weet je. Waar je van denkt van, oh, oh die zijn er toch nog. En uh, toen deed ik: mijn kerst bijvoorbeeld, dan had ik een kerstkaartje gewoon een heel oud in de briefbus gedaan. En uh, ja, dat kon ze echt super zwaar waarderen. Ik kreeg ik een sms terug: van ja, geweldig. En, uh, en jammer dat ik jouw uh, jou adres niet heb, want nu is het al te laat, want het is bijna nieuwjaars. En het was helemaal geweldig. Dus ik dacht: van nou, oké, okay, die hebben we bijna in de pocket. Ik bedoel, uh, als ik nu nog één goede, hoe uh, moet het Nog één nog goede, een goede uh, actie? Eén nou, goede actie doen, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan kan ik mijn stuk. Dus, en nou, wat dacht uh, Olaf toen? Die dacht van, nou, um, ik ga wel voor Aantijn. Ik, met nieuwjaars, zei van ja, ik heb, niks. ik heb Ik heb geen tijd in januari en jij hebt ook je stage. Uh, en die waren eigenlijk allebei een... druk? Ja, ja, maar dat was ook eigenlijk de, de enige klik. Want zij zat in Antwerpen op stage en ik zat er op school. Oh. En uiteindelijk achteraf, dan dacht ik van, ja, dat was misschien de enige klik. Maar goed. Um, maar toen was eigenlijk je, je eigenlijk Olaf... best wel verliefd op haar. Of in ieder geval, je vond het heel erg leuk en je wilde. Ja, ja, ja maar het was zo'n actie, weet je. Dat was zo van. Uh, je kent het wel, bijvoorbeeld een goede vriend van jou die, die, heeft een, die, die heeft een vriendin en uh, dat is dat daar een vriendin van. Dus dat is een soort van toevallige koppelactie. Via via. Van, hey, toevallig ook in deze schoede winkel? Ja, <laughs> oh ja, je bent toch de vriendin van, ja, nou zo'n zo actie was het. Ja, goede ingang. Dan, dan ging zeg maar die maat van mij, die ging bij haar uh, peilen wat ze van mij rondslap dat soort dingen. En ja, dat was gelijk wel oké, okay, maar goed, bedrijf een hm. beetje. Want uh, nou ja, ik had die actie toen gedaan en uh, nou ja, uh, mijn actie was toen de schilderij. En uh, ik heb je geloof ik ook een linkje gegeven of zo? Ja, voor mij in mijn mail schilderij. heb ik een linkje, daar zie ik het schilderij ook ja, op. En ja, ik zal hem even en, op mijn eigen Facebook zetten ook, dat uh, ja, iedereen hem kan zien. Ja, je mag ook kopiëren of wat ik vond. Maar goed, ja. nou, het is geen Anki van gunsten, toch? Het valt wel, het is, het is, het is, uh, het is een beetje expressionistisch. Ja, maar ik doe het je kijk, niet aan, hoor, Olaf. Nou ja, nou ja kijk, ik, ik ben... Uh, ik doe, ik, ik doe al van mijn eigen, van kind aan. tekent iedereen natuurlijk Frank. Maar bij mij is het zo geweest dat ik ben in dat wereldje een beetje opgegroeid Mijn pa die zit in de reclamewereld, uh, mijn ook uh, hoe je zegt, banketbakker. Maar dan uh, je weet wel voor, voor sieren dingen en zo, dat soort dingen Wat maken. Is er hier? Dus het zit, een beetje, het zit een beetje in de vriendelijk, maar dat soort acties. Maar even terug krijgen. naar, even terug naar de, je, je, je actie waar je later spijt van kreeg. Ja, want ja. je had dus uh, ja. met kerst haar een, uh, een kaartje gestuurd, vond ze heel erg leuk. Ja. En toen dacht jij van nou, ik uh, moet nog, nog even een keer zo'n ja. romantische actie ja. doen. Want dat vindt ze dan nog leuk. En dan sla ik er ja. aan de haak. Ja, ja dus, dus ik dacht, fuck it, ik doe geen, uh, sorry dat ik veld, Ik nee. doe geen bloemen, ik doe geen chocolade, ik doe geen uh, witte cliché dingen. Dus dacht ja, fuck it, ik doe gewoon een schilderij maken. En ja. Uh, nou, die actie die werd dus begeleid door uh, mijn nou ja, kunstleerkracht. Die zei van, joh, Olaf, je wilt toch een keer knallen, dan gaan we dat gewoon doen. Toen dus heb ik echt twee weken lang heb ik zitten zoeken in het atelier, heb ik dat zitten maken. Wat, omschrijf ik, even ik, hoe ik, het schilderij eruit ziet, wat je hebt gemaakt van uh, het, is, het, is, het is redelijk donker van achtergrond, maar het zijn hele felle kleuren uh, waar ik haar in, in heb gezet. Dus een beetje, ja, ze had heel erg krullerig haar, hè? Dus ik, ik probeerde met hele felle kleuren, probeerde ik haar daar, daar op te zetten. En uh, nou ja, het effect ervan was wel, was wel leuk. Kijk, ik, ik, ik ga nooit van eigen werk zeggen dat het goed is. Dat moet je nooit zeggen. Maar, uh, nou ja. maar je hebt haar uh, nageschilderd. Ja, ik heb haar nageschilderd. Ik had een heel klein profielfoto van Facebook. Uh, en uh, nou ja, ik heb het zelfs door een vriendin, ook die op dat atelier zat. Die werkte bij, uh, bij de post. Dus ik heb haar een flesje wijn gegeven ter compensatie. En zei ik van, joh, zei het alsjeblieft voordat ze naar school gaat, de 14e. Je het kunnen bezorgen. Oh, 14, want op 14 februari, op Valentijnsdag ja. heb je het gegeven, hè? Ja, ja. ja heb ik hem laten bezorgen. Dacht, ja, als je het goed wilt doen, dan moet je het gewoon goed doen. En, uh, nee, ik heb het gedaan, maar ja, de reactie achteraf, kijk. Uh, het ging er mij niet om dat ze voor mij niet leuk voelden, of, of niet genoeg leuk. Misschien was het overdonderend vang misschien was dat het wel, hè. Dat weet je niet. Ik bedoel, je hebt elkaar bijna niet gesproken en dan we niet ineens met zo'n actie afkomen. Misschien schrok ze er ook wel van dat je in één keer zo, hup, zo zoveel werk voor haar had verricht. Het was heel raar, want ik kreeg een reactie van haar terug van ja, haar reactie was als volgt. Ja, we zien wel met de vriendengroep, maar daar ging het mij niet om. Het gaat er om, ik heb die actie weer gedaan, wat veel van het schilderij? bedoel, daar ging het mij om en daar kreeg ik niet eens een bedankje voor of een... Ze begon niet eens over het schilderij, dus toen dacht ik ja, weet je... Een beetje cooltjes was ze. Ja, het was echt koud. Echt. Ik dacht van ja, weet je, ik, ik, ik was echt boos toen. Ik was toen echt van ja, nou ja, niet dat ik, ik begon te schelden of weet ik van, maar ik dacht van verdomme, ik steek er mijn tijd in en ik krijg niet eens een bedankje. Of, Twee weken lang om, in je atelier zitten smoegen joh. Ja, ja, ja, maar dit gaat gewoon op uh, haar pa, dat heb ik ook in het gezet, haar pa was ook, uh, had ook iets in de kunst. Uh, dat was projectieschilderen. schilderen. Zeg je dat iets, Frank, of niet? Nee, nee, maar jij dacht, ze houdt dan wel van kunst als haar pa ook in de kunstwereld zit. <laughs> nou, nou ja, laat ik zo zeggen, haar pa doet aan overtrekkunst. Uh, kunst. Dus dat zeg maar met een beamer, je weet al. Dan teken je het over, teken je het over en dan schilder je het in. Maar ja, dat is niet echt uh, wat je zelf maakt. He? Dan nee. teken je het zeg maar over en dan inschilderen. Maar goed, maakt niet uit. Zij houdt blijkbaar helemaal niets met kunst. And, ja, weet je, ik ben een redelijk druk persoon en ik praat graag en allemaal dat soort dingen. Dat merk dingen. ik. Maar, maar, <laughs> Olaf, één um, e momentje hoor, want je hebt een hele mooie opmaat gemaakt nu naar hetgene waar je de spijt van hebt. Daar komen we zo meteen op. Ja. Uh, maar ik ga eerst even naar het nos kanaal, want uh, dat, ja, het is bijna 4 uur en dan, uh, dan moeten we even het wereld, uh, wereldnieuws oh, ik weten. Doe even een cliffhanger. Ja, dus dit is de cliffhanger. Zometeen hoor je hier in nachtbrakers waar Olaf spijt van heeft en uh, hoe hij dat nu uh, anders gaat doen. De n, -N, -N, -N, -N. <laughs>